Bij twee zelfmoordaanslagen in Pakistan zijn dertien mensen om het leven gekomen, onder wie de vijf daders. De ene aanslag was bij een rechtbank in de plaats Mardan, Daarbij vielen zeven doden, onder wie rechters en politiemensen. Op een andere plek in het noordwesten van Pakistan vielen gewapende mannen een politiepost aan. Er ontstond een vuurgevecht en twee aanvallers bliezen zichzelf op. Pakistanse autoriteiten gaan ervan uit dat beide aanslagen het werk zijn van de taliban. In Venezuela zijn aanhangers van de oppositie massaal de straat opgegaan om het vertrek van president Maduro af te dwingen. Ze eisen dat er een referendum komt. Het is mogelijk de grootste demonstratie tegen het socialistische bewind in meer dan tien jaar. Volgens Maduro is de demonstratie opgezet om te verhullen dat er een staatsgreep wordt voorbereid. Het OM onderzoekte een medisch experiment in een psychiatrische kliniek in Heiloo. De kliniek liet drie jaar geleden schizofreniepatiënten die in de instelling woonden... een combinatie van medicijnen slikken. Maar aan zo'n experiment mogen alleen proefpersonen meedoen die buiten de kliniek wonen. Ook waren de deelnemers volgens de inspectie voor de gezondheidszorg onvoldoende voorgelicht. De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die vervolgens werd ontslagen. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor James Bond-achtige overvallen op vrachtwagens. Die worden volgens TLN al rijdend door Bendes beroofd. In Nederland is zes keer melding gemaakt van zo'n overval. De overvallers gaan met een auto zo dicht achter de vrachtwagen rijden dat de truckchauffeur hen niet kan zien. Een dief klimt vervolgens op de motorkap van de auto om vanaf daar in te breken in de vrachtwagen. Drie jaar geleden werden in Duitsland en België soortgelijke overvallen gepleegd, toen door Bendes uit Roemenië. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. De meeste zon is er in het zuidoosten. Geleidelijk neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwe de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoeflaken 3 kilometer file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend 3 kilometer de brug staat open. En tot zover de verkeersinformatie.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 Mijn Zeker voor uh, Henny en Hubert want die zat te zwingen achter zijn microfoontje. <laughs> ja, want gisteravond had ik ongelooflijk de P in, maar daar gaan we het niet meer over hebben. We zitten in de Watertoren Sport met drie fantastische gasten. Hans Wolf, u hoorde hem net over het wielrennen en de plannen voor het wielrennen in Zandvoort. Ron Smit, de wielrenner van Zandvoort. En Leon de Graaf, die uh, uh, voetbal bij HFC, uh, dat noemen ze het oude mannenvoetbal, hè? Nou, walking, hè? Walking football ja. ja, dat klinkt, nog, klinkt niet zo oud. Maar wat, wij, wat ik niet wist, maar wat, wat uh, bijvoorbeeld uh, onze technicus Charles Duif wel wist... is dat uh, Leon een, uh, ja, een zeer bekend kunstenaar is. Hij zingt geweldig. En Albuquerque zal ik nooit meer vergeten. Dat vergeet jij niet meer, hè? In Pittsburgh in the rain, ook nee. niet meer. Nee. We gaan het hebben Leuk. over uh, het nieuws in de kranten. Want uh, ja, er gebeurt nogal wat, links en rechts. Maar een van de belangrijkste dingen voor Zandvoort is natuurlijk... dat Max Verstappen nu thuis is in zijn uh, home -plek Monza. En uh, ja, Max houdt de rug recht, schrijft de Telegraaf. Ook in het hol van de Leeuw staat een Limburger kritiek op zijn rijstijl. En als je maar niet crest, kan het, zegt het Algemeen Dagblad. Max Verstappen komt nog één keer terug op de vorige uh, GP Grand Prix. Maar daarmee moet de discussie gesloten zijn. Wat vinden jullie van het rijden van Max Verstappen? Nou ja, Kijk, een wedstrijd is een wedstrijd. Of je een wielerwedstrijd doet of een autorace. Je zag dat ze afgelopen weekend uh, binnen, binnen, binnen een halve minuut was het gebeurd. Klaar. Ja, ja. De voorbereidingen, iedereen wist. Uh, nou, Max wil gaat zeker bij de eerste drie rijden. Hij gaat dingest Een halve minuut na de start, ja. poef, over en uit. En dat heb je in alle, alle sporten. Dat is juist het mooiste van sport, vind ik. Het is, het is, het is on onberekenbaar. En het is dat heel jong, leuk. jong hondengedrag is natuurlijk heel leuk en heel positief. Maar met 300 kilometer is het toch, is het toch, heeft het toch wel risico's, heb ik, heb ik het gevoel. zo. Maar we mogen, we mogen zeggen dat hij het fantastisch doet, toch? Hij doet ja, het fantastisch ja. natuurlijk. Hij doet het fantastisch. Ja, het, het, over risico's en kritiek van, van zijn mederijders. Ik, ik heb eigenlijk altijd zoiets... Ik kijk nu ook een beetje vanuit de positie van een schrijfsrechter, wat ik ben... Op het veld is dat hetzelfde. Ik bedoel, je gaat zover als je mag gaan van degene die dat beoordeelt. Ja. En wat doet die jongen dan fout als hij geen gele of rode kaarten krijgt? Toch helemaal niks? Precies. Heel goed gezegd, Hans. En hij, hij, hij trekt zich niks aan van de gevestigde orde natuurlijk. Dat is ook zo mooi. Hè? Ja. Hij gaat natuurlijk frank en vrij, gaat iedereen. Ja, dat Ik is natuurlijk een zeer punt. Dat ja. is natuurlijk geweldig. Ja. Ja. Az, hoe vinden jullie dat? Ja. Ik vind, oh, ik, vind vind pracht, ik vind het een ploeg. Ja. Ik vind het een van de betere ploegen in Nederland. Hans? Uh, ja, en, uh, ik, bij dat soort ploegen heb ik altijd net zoals als Venen. Het zijn uh, doorloopploegen. Dus met uh, fantastische talenten gaan daar spelen. En binnen een paar jaar uh, maken ze een reuze sprong uh, binnen Nederland of binnen Europa... En dat vind ik altijd zo sneu. Als je ja. AZ zegt, is dat het eerste wat ik, wat ik helaas moet zeggen. Ja, want Henrikse is weg. Zes miljoen. Mooi bedrag hoor, voor de club. Ja, en dan? Ja, en moet dan kun je weer opnieuw beginnen. Ja, ja. Ja. Goed, de oudste BVO in Nederland, Sparta... die heeft ook uh, behoorlijk toegeslagen. Die hebben de broer van... Uh, Okba. Okba. Ja. Pootje. Ja. Nou, dat is toch leuk? Dat is heel leuk... Zeker met goed, uh, goed vinden van zijn broer, hè? dat was ook fijn. Ja. Er zullen veel shirtjes, ja. veel shirtjes verkocht worden. Dat nee, denk ik ook. Met de naam het Okba ook. erop. Okba. Hartstikke leuk. Dan het hardlopen jongens. Gisteren 100 seconden verschil. Ja. Ze heeft niet gewonnen, ons meisje Daphne Schippers. Het is sport hè. Ik je bedoel je, de conditie van de dag. De ene dag ben je beter dan de andere dag. Maar de verschillen zijn heel klein. Hè? Ja, ontzettend klein. Ja, een honderdste van een seconde. Ja. Nou, dat is toch eigenlijk niet noemenswaardig. <laughs> <laughs> en haar start, hè. De start blijft natuurlijk toch het probleem. Ja. Die, ja. die Thompson, als je dat ziet, dat is een kogel die, die, die vertrekt. En bij Daphne moet het toch op gang komen. En dat, ja. dat nekt er elke keer, hè. Ja, ja het, is, het is jammer. Maar ja, je kan niet alles winnen, hè. Nee. Maar het is in ieder geval leuker om naar te kijken dan het Nederland zelf ik Wou ik toch nog even Zeker. zeggen? Zeker. Zeker. En ook mooier. En ja. je wou er niet op terugkomen, zei je. Nee, dat is waar. In de Vuelta, daar hebben we het ook al met André Jans over gehad... het wordt al een hele mooie strijd uh, tussen de Titanen. Quintana staat nog steeds eerste. Tweede is Vroom, 54 seconden. En uh, derde, Valverde, op 1 minuut en 5 seconden. Dat zijn wel de grootste, hè? Ja. zijn toch de namen die je elke keer weer tegenkomt, hè? Zeer standvastig... Uh. Ja. Mevrouw Hogenkamp, we dachten dat Kiki Bertens de grote ster was bij tennissen. Maar mevrouw Hogenkamp heeft het ook aardig gedaan. De Doedigumse ligt er helaas uit. Maar ik vind het toch knap zoals dat meisje optreedt. Wat ja. vinden jullie daarvan? Zijn jullie tennissenliefhebbers? Zeker, ja. Richelle, hoe heet ze ook weer? Ja. <laughs> Hogenkamp. Ja, Richelle. Richelle. Ik heb de wedstrijd niet gezien, moet ik je zeggen. Maar het, uh, ze, had, ze had nog kansen ook, geloof ik. Krunst ook? Nee. Gelukkig niet. Kijk, daar heb ik zo'n hekel aan. Ja, daar hadden we het over aan de strand. Geen Sharapova-fan, hè? Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Vanavond speelt Jong Oranje. En daar is het resultaat uh, heilig. Ze moeten uh, binnen van Wit-Rusland, willen ze, nog meedoen. Zeggen jullie niks? Nee. Dat komt dat? Nee. Nee, ook niet. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Dat ons dat niks zegt omdat waarschijnlijk uh, de, de grote selectie er helemaal niks van bakt... neemt de, de aandacht voor het voetbal af, hè? Ja, je, je ziet ook weinig daarvan eigenlijk terug op de tv natuurlijk, van het jong. ja En zondag, AFC, HFC op tv. Ik ben zo benieuwd hoeveel mensen daar nou naar gaan kijken. Ja. Uh, het, is, het is wel een potje, hoor. Het is een klassieker. Ja. Hartstikke leuk. Charles. Zullen wij vragen of uh, Leon de Graaf nog een, uh, een nummertje uh, voor ons weggeeft? Dat, uh, dat, dat heeft hij beloofd. <laughs> wat, wat heb je, wat we heb we je in gedachten? Uh, ik zal de, de koptelefoon... Oh ja. uh, dan kan ik horen wat ik, uh, wat ik kreun. Nog even luisteraars voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. We hebben hier uh, te gast Leon de Graaf. Leon de Graaf ah, kent u van het liedje Pittsburgh in the Rain. Albuquerque, uh, dat was eigenlijk de place to be. Maar uh, eigenwijze andere uh, deelnemer aan het liedje... die wou per se naar Pittsburgh verhuizen. Leon had daarmee een, een hit in Nederland. En uh, het zingen is hij nog lang niet verleerd. Niet alleen in uh, Nederland trouwens, Oké. Okay. Oh. De hit was... Uh, Internationaal. Nou Kijk. ja, een paar, een paar landen. Nou ja, goed. Ja. Ja, nou ja, goed, toch. toch. Zover hebben wij het nog niet geschopt. Hè? Niet met onze uh, vocale talenten. <laughs> In ieder geval... Uh, Ik hou me wel bij het vak. Luisteraars, uw aandacht voor Leon de Graaf. Leon, wat ga je zingen voor ons? Ik ga zingen van de Carpenters. Het okay. is een nummer van uh, Leon Russell. The Song for You. Ah, dat is dan helemaal mooie. Mooi, hè? Oh, yeah. I've been so many places. In my life and time I sang a lot of songs I made some real bad rhymes I've acted out my love on stages There's 10,000 people watching Now we're alone I am singing this song to you Know Your image of me is what I hope to be I treated you unkind, can't you see There's no one more important to you So baby, can you please see through me Now we're alone, I'm singing this song to you You taught me precious secrets of a truth withholding nothing You came out in front And I was hiding And now I'm so much better If my words don't come together Listen to the melody Cause my love is in there hiding I love you in a place Where well, there's no space and time I love you for my life You are a friend of mine But when my life is over Remember when we were together We were alone I was singing this song to you Singing this song to you singing this song to you. Ik vind het uh, fantastisch. Prachtig, Leon. <totstuk> uh, uh, ja, luisteraars. En hij zong het liedje voor u thuis, hè? He was singing this song. for you. For for you. you. <totstuk> zo was dat. Ja, ja. Leon de Hij zong het liedje ook <totstuk> het voor, voor, voor Joop van Nes van de Zandvoortse <totstuk> ja. Courant. Want die heeft u een paar weken moeten missen tijdens de vakantie. Maar die is er weer. Joop, goeiemorgen. Nee, hè? Uh, ja, uh, Hennie, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat moet je niet aan mij vragen. Ik, nou, uh, ik heb hem niet opgehangen. Zo, druim, druim. <lacht> ja, hij is er wel hoor. Uh, is hij er jou? wel? Ja. Nou, dan gaan we nog even proberen. Joop. Moet... Hé, hey, je moet de schuif openzetten. Uh, wacht even. Wacht even. Mijn fout. Mijn fout. Joop, neem me niet kwalijk. Ja. Oh, ben, ja. Be, ben je, je daar? He? Ik kan er gewoon op wachten. Ik, ik kan er op wachten. Ja, ja, ja, ja. Nou, we deden het niet om je te pesten, joh. Heb heb, oh, oh dat is goed. Heb je meegenoten van Leon de Graaf? Ik heb het bijna niet kunnen verstaan, omdat het uh, heel hol ver weg klonk. Oké. Okay. Dat is heel jammer. Nou, als je uh, het komende uur blijft luisteren naar onze, onze uitzending, zeg maar, tot twaalf uur zijn we er, dan kun je Leon nog wel een keer voorbij horen komen. Dat is zeer de moeite waard. Wie weet, wie weet. Okay. Beloof niks. Joop, <laughs> de autosport die zal het komend weekend op circuit Zandvoort hoogtij vieren en vooral nostalgisch gezien. Wat gaat er gebeuren? Ja, we hebben natuurlijk de, van, van dit weekend, vandaag al trouwens op, maar vandaag uh, het uh, historic Grand Prix uh, weekend. Uh, dat is uh, ja, uh, een, een hype geworden eigenlijk de laatste vijf jaar. En dat is gekomen door uh, de, op de zaterdagavond uh, de Rijdersparade... Uh, dat heeft daar heeft toen de tijd uh, het college um, uh, uh, toestemming voor gegeven. En dat houdt in dat vanaf het circuit, uh, na de laatste race, CQ-training, uh, een. een, een stoet met oude rijders met oude wagens moet ik zeggen door het dorp gaat rijden vanaf het circuit richting het centrum gaan een rondje maken, worden opgesteld in, in, opgesteld in de Halverstraat Kerkplein en kerkstraat, en dan kan je gewoon dichtbij foto's maken ja, leuk. en ieder jaar wordt dat drukker ik heb het vorig jaar ik heb het alle vijfde keren meegemaakt uiteraard en uh, ja het was, je kon vorig jaar over de hoofd lopen het was ongelooflijk H is hoe een laat is dat zo'n beetje joh? Hoe laat gaat dat plaatsvinden? Uh, de verwachting is dat ze rond uh, een uur of zeven van het circuit af kunnen. Dat okay. kan later zijn, dat kan ook iets eerder zijn. Maar ze worden rond kwart over zeven, half acht, in ieder geval in het centrum verwacht. Ja. Ze rijden vanaf het circuit door de Engelbertstraat uh, naar, uh, even kijken, de Oranje Oranjestraat. Dan gaan ze naar beneden, Kerk, uh, Raadhuisplein, Halterstraat, dan gaan ze weer opzij bij Nuff. komen ze via de Zwaluwestraat uh, weer naar de Kleine Krocht dan gaan ze nog een klein rondje maken. En dan worden ze opgesteld. Uh, Henny, het is, het is uniek in de hele wereld. Dit gebeurt nergens. Nee. En in Zandvoort kan het. Weet je wat ook zo leuk is Joop? Op de Zandvoortse Laan, als je van Haarlem afkomt... Uh, aan de rechterkant, in een van die tuinen... Er staan ja. al wel 15 van die auto's opgesteld. Prachtig jongen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, schitterend. Ja, ik heb ik was gisteren ook in de en dus zie je er ook een X-aantal staan. Oh, ja. um, met name bij de waar de Oude Marie heeft zeggen, stond, stond een prachtige bij, bij een van die woningen daar. Ja, je ziet ze in deze week en de komende paar dagen. Dan zie je ze veel meer in deze omgeving. Vroeger hadden wij een rit vanaf Amsterdam. Nee, vanaf Utrecht naar Zandvoort. En dat was ook op een zondag dan. En dan kwamen ze nu dan een paar hoofdstuffen. Het was geweldig, ik moet me heel goed herinneren. Die race niet, dat was alleen maar een parade van, van historische auto's. Niet eens raceauto's. Schitterend. Ik, ik zag ook een oude parade van, van raceauto's. Ik zag ook een oude Porsche, Joop, van de Rijkspolitie, die, die stond op de rotonde als je zo bij het circuit daar in Zandvoort binnen rijdt, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, Heeft dat ja, ja, er ook ja, iets ja, mee ja. te maken, of, of is dat uh, weer ja, een andere? Ja, dat is, dat is een, nee, dat is ook een, een, een teken van dat het dit weekend gaat gebeuren wat betreft dat soort auto's. Oké. Okay. Uh, dus, dus, al, bijna allemaal in particuliere handen, ook een heleboel Formule 1 auto's en, in, in particuliere handen, die komen ook racen, 25 stuks, hallo, zijn we er... 1 hè, hebben we het over. Weliswaar oude auto's uit de 70, 80, 90 jaren. Maar ze komen wel. En ze maken evenveel herrie als de huidige. En, ja. En er komen net zoveel mensen kijken, denk ik. Ja, hartstikke leuk is het toch? Ja. ja, ja. Joop, ik wil naar een andere sport. Dat is voetbal waarschijnlijk. Nee, nee, daar komt straks. Maar <laughs> ja, gisteravond heb ik daar niet meer zoveel zin in. Is dat ook een sport? Hè? Ja, ik heb het afgezet. Af ja, je hebt het uitgezet. Ja, dan ben jij verstandig geweest. Ja, dat ik wil het hebben over paardrijden. Ja, ik wil het trouwens ook over mijn club, hoor. Van de week heb ik het ook afgezet. Ik ben gewoon naar iets anders gaan kijken. Ik was je, niet om aan te zien. Je wordt manisch depressief, joh, van dat gedoe. Ja, ja zo'n beetje wel, ja. Ja, ja. ja. Maar als je dan uh, de Zandvoortse krant leest... en je ziet dat Wendy Moore met haar paard Windsor... Ja, nou, ja. ja. jee, vertel, man. Ja, ja, ja. Die meid die is in een jaar of twee begonnen. Nee, nee, begonnen met dit paard, hè. Ja. Met Windsor. Uh, en dat, dat, ze was al, was al bezig, uh, behoorlijk bezig met, met uh, dressuur. En uh, ja, ze, ze is doorgegroeid. Ze heeft de, de, de, de rug gehad. Dat is een heel mooi paard. Een goed paard kon kopen. Ze krijgt hele goede begeleiding. En uh, zij heeft uh, gewoon de top van Nederland gehaald. In ieder geval met de junioren. En ze mag nu ook internationaal gaan starten. En dat ja. is uh, uniek. En ook die, die, die, ja, de oort, die, die nummer twee is geworden, is ook een Sanfus meisje. Tim, met heel hard aan de weg, is bezig in, in vijf huizen op een manege van de oma. En die gaat elke dag daar oefenen. Iedere dag die God geeft. En eh, ja, dan voel je gewoon goed. Als je goede begeleiding hebt, de oma begeleidt, haar moeder begeleidt, twee goede Amazones. Ja, en dan ga je gewoon... Dan pak je dat op als het hier ligt. En dat ligt altijd bij die dames. En dan hebben we er nog eentje. Katinka Rukert. En die doet uh, springen. En ook brazuur. En die zit ook in de top van Nederland. Ja? Drie Zandvoortse meiden. De jonge meiden nog. Echt in de top van Nederland. Alle rukerts zitten in de top van Nederland. <laughs> familie voor je trouwens, hè? Nee hoor, nee, het is geen familie. Ja. Maar ze zijn wel ontzettend aardig. Dat weet ik wel. Ja, en je schrijft het wel hetzelfde. Oké, okay, nou, ja. het kan, kan alles gebeuren natuurlijk. Ja, ook zij hebben uh, heel veel geld betaald... voor die twee puntjes. Op ja, dat is wel best. Ja. Maar goed, uh, het gaat dus goed met, met uh, paardensport... Binnen Zalford, uh, dan, met name de blessure, Want uh, Katinka, Katinka Rukke... die springt ook, maar dat is... Op een wat lager niveau. Ja, maar die komt er ook al hoor. Ja, het is toch anders. Je hebt uit andere paarden nodig. En ja, weet ik wel, de vader heeft natuurlijk een manege en die zit in die wereld, maar ja, er moet wel geld voorkomen. Ja. ja, Ja. dat is zo. Hé, hey, ik wil naar Zandvoort, want daar gebeuren toch al? leuke dingen. In Zandvoort ben je toch al? Nee, maar ik bedoel met voetbal. Ja, ja Sanford heeft de eerste ronde van de KVB, de Streeksbeker, puntloos doorstaan. Geen wedstrijd verloren, want de laatste wedstrijden, ja, wat moet ik ervan zeggen, begonnen erg goed. Dat was tegen Allianz. En Allianz had een drive, die had een wedstrijd gewonnen en de RSS had gelijk gespeeld. En Sanford had al twee verloren. Dus ja, Allianz wilde graag winnen en dat zag je. Uh, Sanford, de eerste 10, 20 minuten waren voor Zandvoort. De eerste uh, drie kwartier was eigenlijk voor Zandvoort. Zandvoort kwam ook voor te staan. En na die rust, op de een of andere manier, kwam er uh, een beetje een klat in. Zandvoort kwam met 2-1 voor, 3-1 voor en 3-2 werd het. En toen liet de scheidsrechter 12 minuten, 12 minuten doorspelen. Geen mens weet waarom. Maar hij heeft 57 minuten in die tweede helft laten spelen. En die druk, van Santos speelde al van vlak voor de rust met tien man. Die, uh, uh, ja, yes, yes hè. Yeah. Ja, um, uh, dom van hem. Gewoon uh, uh, een fout van een jonge jongen die die nooit meer mag doen. Want hij dupeert wel zijn team. Het is een van de, van, van de pijlers van het team eigenlijk. Zijn snelheid en uh, zijn bewegingen binnen de spits. Die, ja, je hebt hem zelf zien spelen, denk ik. Hè? Die, ja, de, de, die, die, die tikken gewoon aan. En je mag zo'n jongen, die mag zich niet laten gaan gaan. Dat heeft hij wel gedaan. Kreeg terecht overigens een rode kaart. Maar ja, dan speel je vanaf uh, de, vijf, van de veertigste minuut uh, tot het einde met tien man. En die druk op het eind, die laatste twaalf minuten, was eigenlijk onwezenlijk. Sanford had gelijk mogen spelen. Dan was ze er nog doorheen gekomen. Maar gelukkig wilde Sanford niet gelijk spelen. En gelukkig heeft Sanford gewonnen. Want die 3-2 die kwam een minuut of... Uh, nou, in principe kwam die in blessuretijd. En toen werd er nog acht minuten er gespeeld. Ja. En ja... Die druk was onmenselijk. Uh, overigens uh, complimenten aan Reinier Mutsaas. Uh, een geweldig keeper. Echt goed. Hij heeft uh, die hele wedstrijd goed doorstaan. Hij kon, aan die doelpunten had, had hij geen fout. Het, de eerste doelpunt kwam uh, ja, door een uh, communicatiefout in de zon van zijn verdediging. De tweede eigenlijk precies hetzelfde. En gelukkig is er daarbij gebleven. Hij heeft uh, een paar goede reddingen verricht. En die andere en, nieuwkomer die scoorde hè, Lucas Verstraten. Ja, twee keer zelf. Ja. Uh, hij scoorde de eerste keer en de tweede keer... Uh, echt maar ook dankzij zijn medespelers want die waren onzelfzuchtig ze vragen hem vrij staan hij uh, uh, werd aangespeeld de eerste keer door Jesse Daan. Uh, hij hoefde alleen maar zijn voeten tegenaan te zetten om die keeper te verslaan. En de tweede was een prachtige rush van, uh, Arle, uh, van uh, Nijsselberg. Die zag hem inkomen snijden en kwam helemaal vrij te staan ook. Gaf die paas, had zelf kunnen schieten eventueel. Maar hij gaf die paas en hij hing er weer in. Het was 2-0. Uh, uh, uh, heel belangrijk natuurlijk. En prachtige doelpunten. Ja, en, en zo gaat uh, een, een berg op dat middenveld. Dat is een uitvinding. Ja. Echt waar, je hebt, je hebt hem ook zien spelen. Ja. Uh, het is een, een, een redelijk goede spits, maar op het middenveld, jongen, jongen, die jongen, wordt helemaal los. Geweldig, hij heeft er helemaal zin in. Ja. Hij gaat zelfs de bal halen, en dat heb ik hem eigenlijk nog nooit zien doen. En dan is Koen nog geblesseerd, hè? Ja, ja, Nou, er zijn er nog een paar gebaseerd. Milan-Berk-Belenkamp, uh, Paul en Patrick van der Oort. Bijvoorbeeld toch geen onbelangrijke jongens. Die zijn uh, behoorlijk gebaseerd. Patrick van der Oort die, uh, zal waarschijnlijk pas uh, uh, rond de december weer rustig aan gaan beginnen. Uh, Paul van der Oort die, die is weer rustig aan bezig met trainen... maar heeft als last met uh, aanzetten als hij moet sprinten. Uh -huh. Komt goed, maar het heeft tijd nodig. En ja, als er ondertussen een team draait, dan is het alleen maar uh, een, een, ja, echt een luxe voor uh, Laurens ten Heuvel dat hij zoveel spelers nog op de bank heeft die ook erin inzitten. Ja. Joop, die, die overtreding, uh, kwam die nou naar een aantal gele kaarten en dan uh, vervolgens rood of was het meteen uh, bingo? Nee, uh, bingo meteen, direct. Uh, Oké, okay, uh, uh, wat, wat was het nou voor overtreding? Nou, hij werd dus aangepakt en, en terecht. De schijf zet de vlootdag terecht voor. Maar hij ging toen eigen, schijf, e, echte, uh, eigen rechter spelen. En hij maakte een slaande beweging. Ja, oh, ja. Uh, heel simpel. Dan uh, moet je eruit. Ja. moet je er gewoon uit. Hey, die twee HFC-jongens zijn een versterking, hè? Rijn Mutsijs en Lucas van Schaten. Uh, ja, ja, zeker. Uh, absoluut. Uh, Um, Metsa zal toch de, de, de concurrentie met uh, Joris Schmid aan moeten gaan, want Schmid is ook een hele goede keeper. Mm -hmm. Maar ik denk dat uh, uh, met name dan uh, Verstraten op die, uh, op die voorpositie toch wel een, een, een behoorlijke in, uh, centje uh, duit in het zakje kan doen. Leuk. En ze hebben een nieuwe trainer, hè? Uh, voor tweede. ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij is weer terug van Wester weg geweest. Ted wordt hij genoemd, officieel heet hij Ted Hij is weg geweest, hij is bij Rijnsburgse Boards geweest. <tacht> en op verzoek van de spelers is hij teruggehaald. Het bestuur heeft dat verzoek ingewilligd. Het bestuur heeft nog meer dingen gedaan. Het bestuur heeft onder andere gezegd... wij moeten dit jaar kampioen worden... en wij zullen daardoor bepaalde faciliteiten... voor de selectie in orde brengen. En onder andere was daar dan... de stationier bij. Dat was een van die dingen. Ze gaan nog een paar dingen doen. Ze gaan onder andere in de winterstop naar... een. Ja, of dat in Nederland gaat gebeuren of in Duitsland, gaan ze in ieder geval in trainingskamp. Allemaal goede zaken. Maar ze hebben alleen geëist ge ge ge van de spelers... van je bent elke training er... en je bent elke wedstrijd er... en uh, de suur is daar laat uiteraard. Maar het is niet zo dat, je, dat jullie... en dat gebeurt dan wel eens bij Zandvoort... een weekendje uh, tijdens uh, wedstrijden... een uh, weekendje naar Engeland gaan... om een Engelse wedstrijd te gaan bekijken. Hm. Dat accepteren we niet. Dat hebben de jongens uh, goed gedaan. Uh, ze hebben gezegd, we gaan ervoor... Dus misschien gooit het wel iets moois aan het eind van het seizoen, niet. Ja, dat uh, denk ik deze keer wel. Ja, het is ook wel nodig. VVC daarentegen, daar moet je ook voor oppassen. Die heeft, heeft vorig jaar natuurlijk, met name op het laatst, is heel erg sterk geworden. Hij heeft ook na competitie gespeeld. Hij heeft het net als Sandvoort niet gered. Maar daar moet je voor oppassen. En ik denk dat. Um, ja, ik weet niet hoe die, die proeg uit West 2 is, hoe sterk die is. Die, uh, en, uh, dat is afwachten. Maar vooralsnog, Sandvoort. Um, ja, had het moeilijk in het begin van de, van de, van de, de, de, de oefenwedstrijd, de reeks, uh -huh. tot aan die, die uh, bekercompetitie. En uh, ik denk, misschien moet ik het zeggen, misschien mag ik het niet zeggen. Maar uh, Lucas, uh, die was, of nee Lucas, um, uh, Laurens die was afwezig met vakantie. En nu is hij terug en het is uh, eigenlijk van mij ervan goed gegaan. Misschien zit zijn hand daar wel in, dat durf ik niet te zeggen. Maar hij, uh, het is goed gegaan met Sandvoort tijdens die drie wedstrijden voor de eerste ronde voor de uh, dc zijsbeker ja. Oktober moet er nog geloot worden. <coughs> het is nog niet bekend wie dat gaat worden natuurlijk. Weet jij uh, al iets over de straf voor Jesse? Over de wat? De straf voor Jesse... Nou, er wordt verwacht dat hij twee wedstrijden krijgt en die gaan gewoon doorgeschoven worden naar de competitie. Ja, vervelend. Eén één heeft hij er zeker, ja. dat is sowieso, dat is altijd. Ja. En waarschijnlijk omdat hij wel eens eerder volgens mij, uh, genoeg gele kaarten heeft gekregen, <laughs> uh, dan zal het er ook wel een tweede aan gekoppeld uh, worden. Okay. Ik vind het ontzettend jammer, want hij is echt, hij is levensgevaarlijk in ja. die spits. Hij heeft de snelheid ook mee ja. en hij heeft overzicht. Ja, absoluut. Joop, dankjewel voor de eerste bijdrage weer uh, in het Eén ding nieuwe nog, seizoen. Ding nog. Ja? Eén ding nog. Zondag begint ook weer de handbalcompetitie. Ja. Eerste wedstrijd thuis. Uh, moet ik heel eventjes uh, in de agenda blikken. Om uh, 11 uur speelt ZTC tegen Westside. Uh, ga er naar kijken. Um, er zal wel uiteindelijk dan gebeurd zijn de afgelopen winter. We gaan het merken. Z ZTC is in ieder geval afgelopen uh, winter kampioen geworden. En uh, misschien gaat er wel weer komen, wie weet. Wat ga jij doen? Ik ga, ja, ja, ik ga sowieso handbal en ik ga naar voetbal en ik ga naar... Oh nee, ik ga niet naar voetbal, ik spelen uit. Eerst de wedstrijd van de competitie uit tegen Heijmuiden. Ik ga naar het circuit uiteraard. Leuk man. Ja. Heel fijn weekend. Lutte weer feest, dankjewel. <lacht> Dag jou Tot gelijks en tot volgende week. Heel graag. Dag. Ja, wat gaan we doen uh, Henny want jij hebt de regie. Ja. ja. Ja, kijk, als we de kans hebben met uh, een wereldartiest in de studio, Leon de Graaf, dan gaan we dat toch gewoon doen. Die nou, uh, haalt alweer iets uit zijn binnenzak. Kun je nog een stukje doen? Ja. ja. Klein stukje Shaffi. Ja. Mooi stukje Shafi. Ja. Ik ben misschien te laat geboren. Maar in een land met een ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Als noot de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik altijd weer verdwalen. Het houdt de zaak in evenwicht. Laat me.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 Ik verloor mijn laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Dan komt alles weer voor elkaar. Vivre, vivre. Vivre pour mieux recommencer.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 Nou, ja, Leon de Graaf. Leon, weet jij, want het is natuurlijk la dernière volonté. La dernière volonté. Ja, weet jij de, de herkomst van dat? Volgens het... mij is dat een Corsicaanse groep. Ja. Imo, Imovrini, ja. geloof ik, die dat, uh, die dat hebben opgenomen. Oké, okay. hey, en weet jij wie de vertaling heeft... Uh, geen, er... ge geen idee. Nee. Frans nee. Nee. zelf, denk ik. ook oh, nee. Nou, dat, nee, weet ik. Nee, nee, dat weet ik niet. Ik denk me eerder de figuur als Herman Pieter de Boer of zo. Dat zijn ja, liefde ja, liefde. kan. Uh, ja. Uh, ik ga nog iets aan jou laten horen van mijn zoon Sven en, ja, en uh, Henny. Want dat draaien we regelmatig in de uitzendingen. Ja, dat moet in iedere uitzending. Dat is een verplicht nummer. Uh, Heel zo. goed.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 Jesus Can't we disagree? Ja, waarom kunnen we het niet uh, oneens zijn met elkaar... zonder daar ook meteen uh, oorlog om te moeten gaan voeren? Dat is eigenlijk de strekking van de tekst van het liedje. Wat vond je, Leon? Schitterend. Mooi, schitterend. Hoor je. Dit je verdient toch gewoon een plekje in de Nederlandse top? Je hebt ballads en ballads, ja. maar dit is een prachtige ballad. Nou, dat is de zoon van Charles Duyf, onze technicus. Hij ja. noemt zich uh, Sven Davis... Hij zong maandag uh, in het clubhuis van HFC tijdens een uh, uitzending van 105. Ja. En de reacties die je daarop krijgt, ook op dit nummer, dat is dat enorm. Best, geloof het. Ja. Ik hoor ook een vertaling van Marco Bussato hierin, maar uh, dat wil hij misschien niet. Maar het zou voor Marco ook een prachtig nummer zijn Absoluut. in Nederland. Ja, zeker. Maar het is een uh, heel, mooi, uh, heel mooi, Leuk. lekkere Leuk. stem, goede stem ook. Leon de Graaf, de gast vandaag in de uitzending van de Watertoren Sport... samen met Ron Smit en met Hans Wolf... Ron, nee, laat, laat ik eerst nog even aan jou vragen, uh, Leon, want jij voetbalt. Hè? Ja. Maar wat is jouw sportieve achtergrond? Wat, hoe hoe, hoe zag je sportleven ben, eruit? Ik ben als, als jeugdspeler bij RCH begonnen. Ik. Ik, ik woonde in de bosboom dus dan ging je naar RCH. Heemstede? Heemstede, ja. Heemstede. En uh, dat heb ik gedaan tot ik een jaar of uh, 15, 16 was, denk ik, toen ben ik gestopt. Toen, uh, toen ben ik allerlei sporten gaan doen, want ik was toen... Ik wilde van alles, ik wilde judo, ik wilde tennis. Dus ik heb veel gedaan, maar nooit echt iets goed gedaan. En toen ben ik uh, later weer... Dat zal uh, zo rond 75 gewoon oh, 70, 75... Ben ik uh, bij HFC gaan voetballen in het zaterdagteam. Zaterdag 1 was dat toen nog, kwam net. En later zaterdag 2, veteranen. En uh, dat heb ik zo'n jaar of 15 ook gedaan... Toen gestopt een lange tijd en nu weer als oud oud hfc'er walking football. Ja, ik zit even heel snel op te tellen, maar ik kom er niet precies hoe oud ben je? Ik ben 71. Ja, ik ben van 45. Dat is toch ongelooflijk, hè, dat ja. je op zo'n leeftijd nog lekker kan bouwen. Heerlijk, heerlijk. En dat is een grote groep, hè? Dat is een grote groep. Als we totaal compleet zijn, is de man of twintig. Halen we niet altijd, maar het is een hele mooie groep. En, en, kunnen... en vooral een hele leuke groep. Ja, dat is ja. zeker. Want ja. ah, het is koffiedrinken vooraf en achteraf lekker kletsen. Nou, en... drinken vooraf is, is, is eigenlijk niet kort. Ja. daarna wordt het ruimschoots ingehaald. Ja, ja. En er zijn nog mensen welkom. Er zijn altijd mensen welkom. Dus iedere woensdag ja. en iedere het vrijdag. Open, het is open voor iedereen. Dus, uh... Maar iedere woensdag iedere vrijdag 10 ja. uur? 10 uur, tien tot 11. Geweldige trainer staat erop, Koen ja. Duitshof. Koen uh, doet het fantastisch. Het is ja. voor ieder niveau eigenlijk... Er zitten jongens bij die heel handig zijn. Er zitten jongens bij die niet handig zijn. Maar alles past gewoon. Dus even... Het kan wel kunnen. Mr. President, meneer de voorzitter. Bent u ook uh, bij de... Ja, ik ben inmiddels ook 64. Dat klopt. Maar het, het, nou, De luisteraar zou... Eens, het is heel grappig. Ik probeer toch... Walking football... Dat, dat valt niet mee. En uh, Probeer je voor te stellen dat je dus een bal aan de voet hebt. En je dus niet een tegenstander kunt passeren. Want dat mag niet. Want als je dat namelijk doet, dan versnel je. Dan loop je hard. Ja. En dat mag niet. Walking in voetbal is wandelend voetballen. Dus dat is de bedoeling dat je dus beweegt door te wandelen. Dus wat je krijgt is iets wat ik... Henny weet het beter dan ik, want die traint heel veel ook jeugd. Dat is dat je heel goed wordt geleerd om uh, vrij te gaan lopen. Ja. En te gaan tikken. Bal één keer raken. Het is misschien wat moeilijk voor te stellen voor de luisteraar. Maar als je. Ga maar eens uh, proberen voor te stellen. dat je wandelend met een bal aan je voeten. hoe je dan gaat voetballen. Dat, dat is bizar. Maar wat, wat, ik vind het zo fantastisch. dat iedereen loopt dan weer terug. om hem vrij te lopen. en die bal te ontvangen. Het is een totaal andere techniek. Maar we zijn best moe aan het aflopen. En tweebenig moet je zijn, hè? Ja. Wil je het goed kunnen? Nou, je moet snel tikken, tikken, tikken. Ja. En niet uh, dus één keer raken. Inderdaad twee benen. Ja. En nou wil het vervelende geval bij dat walking voetbal... dat al die jonge mensen die meedoen... <laughs> ze zijn tot tachtig, hè? De, de keeper is tachtig. Maar kwam de laatste een met steunkouzen. Ja, dat is toch <laughs> Maar dat moet toch kunnen, hè? Waarom niet? Fantastisch. Ah, nou ja. Dan moet ik ook zeggen, dat we vorige week of twee weken geleden... hadden we en dat vond ik ook wel bijzonder... een, een 35-jarige Syrische vluchteling. Die kwam met zijn uh, begeleider. Uh, natuurlijk is dat... Te Jong, dat, dat geef ik toe, maar het was wel bijzonder dat dit ook weer kan. Ja, dus die, maar die jongen weet natuurlijk alles van voetballen af en die wel heel goed voor moest ja, En ja, Even goed zeggen voetbal. dat hij dat hij dat hij eh. niet te hard moest lopen en zo. Nou, dat was het dan. Even heeft, heeft hij prima meegedaan. Ja, maar het is met een paar ouderen een probleem, want die willen wel rennen hè? Ja. en dan ontstaat een frictie. <laughs> en je hebt gelijk, er zijn wel eens fricties. Ja, maar ik geef ook toe dat het is moeilijk. Ja. Om als jij gewend bent om hard te lopen, om dan dus dat helemaal niet meer te doen. Dus alleen maar te wandelen. Maar ja, het is waar. Soms als we dus met heel veel zijn, Leon zegt het 20, als we met twintig man zijn, dan kun je uiteindelijk twee partijtjes maken van de jongens die dan wel hard willen lopen ja. en de jongens die niet hard hoeven te lopen. Ik vind het een prachtige uitvinding, want ik heb mijn hele leven al de pest aan hard lopen. Dus uh, ik deed in een de wedstrijd niks meer dan de bal erin schieten. Op de goede plek staan en dat zit. Het is een, een, een groot nationaal gebeuren. Ik geloof dat het drie of vier jaar geleden is gestart. Ja, ja. Ik meen zelfs dat HFC het 8U-journaal nog daarmee gehaald ja, dat, heeft. Ja. En, ja. Maar ik las ook sites. Er zijn er echte sites van. Dat in Groningen toevallig, waar ik iets, iets meer doe... dat daar drie clubs bij elkaar... GVV, Rapiditas en geloof ik Oranje Nassau... die doen het samen. Er zit subsidie vaak op van of de KNVB of van de gemeente. Ja. Want ouderen moeten weer bewegen. Ja. Het werkt fantastisch. Het is eigenlijk ook wel een oproep. Want het is uh, niet echt uh, specifiek clubgebonden. Het is een redelijk verhaal nee, gebeurde. Uh, ja. Dus uh, wat je zegt. Tien uur don woensdagmorgen en uh, vrijdagmorgen tien uur. We beginnen met, uh, met, met uh, ja, wat intervaltraining, Maar wel gericht op de wat oudere mensen. Maar uh, dat zijn ook dingen die je wil leert. Die je elke morgen in je eigen slaapkamer kunt doen. Ja. En dat doe jij ook. <laughs> Maar het is ontzettend leuk. Dus en, praat het en het leuk aan. is dat er toch ook de, de wil nog is om te winnen. Hè? Soms dat verbaast me oh, ook. Ja. Er, dat blijft toch ook in ons zitten. Fanatisme blijft. Dus er zijn toch een aantal die willen toch winnen nog. Heerlijk is dat. Nou, als ik 100 ben wil ik ook nog winnen. Hoor. Ja, je, ja, dat zit er gewoon ook, in. toch? Ook, ja? Ja. Bron, is niks voor jou? Nee, ik heb uh, zelf als jou een hekel aan hardlopen. Ja, maar dat hoeft nou, nou niet, en, en, en, <laughs> ja, dus. en, en laat mij maar heerlijk op de fiets zitten, daar geniet ik van. Ja, jij bent ik, 65, hè? Ik word in. Uh, vol, uh, deze maand word ik 65. Van harte gefeliciteerd. In september. Hoe lang ga jij door? Uh, zolang ik het uh, lichamelijk nog aan kan. Ja. En als ik uh, mijn tegenstanders zie, dan uh, kan het nog heel lang. Maar je traint heel veel nog, hè? Ja, ik fiets heel veel. Dat, is, uh, dat heb ik van de jongste af aan gedaan. Ik heb ook wel eens jaren gestopt. Dat ik, dat ik dacht van nou, ik vind het niets dat wiel en weet je wel, dan stop je wel weer. Maar dat lonkt het blijft lonken. Als je er eenmaal mee besmet bent met die wielenbarsiel, dan, dan blijf je doen. En als je een tijdje gestopt bent, gewoon, hoe lang duurt het dan weer voordat je die conditie weer terug hebt? Nou, dat valt, dat valt in mijn geval reuze mee. Ik, de laatste tien jaar had ik niet gefietst, want toen heb ik heel hard gewerkt. En toen ben ik twee jaar geleden ben ik weer begonnen. Ja. Maar ja, toen toen gleed ik uit, toen bracht ik mijn heup tussen. Toen moest ik er weer bijna een jaar tussenuit uit. Dus met verleden jaar, uh, juli, heb ik nieuwe heup gehad. Een heupprothese. En uh, nou ja, toen begon ik in augustus weer te fietsen. En dat ging allemaal wel weer vlijf, vrij vlot. En dat, uh, ja, in december reek ik alweer derde wedstrijden op de wielerbaan van Alkmaar. Ja, en leuk man. In, uh, in, december reek, of in januari reek ik alweer bij die zesdaags in, in Rotterdam uh, weer wedstrijden sure, bij, uh, sure. bij de ouderen. En uh, ja, ik merk nog steeds dat ik nog steeds verbeter. Ondanks mijn leeftijd. Ja, maar dat ik weer terugkom. En dat verbeter ik elke ja. keer weer. Want ik rijd nu alweer stukken beter dan in het voorjaar. En dat gaat weer, uh, het gaat weer als vanouds. Je komt weer oude vrienden tegen. En het is weer gezellig. Leuk. Maar ja, je de, maar als je, alleen als je in de laatste ronde zit... Dan, dan is het hier voor zich. En dan, dan wordt er nog wel eens geduwd en getrokken. Ja, ik ben de grootste de duur. Dan ja, je, bent, je bent de beste hier. Maar ja, na afloop is het weer gezellig. En dan ga je lekker weer op de fiets naar huis toe. Met een groepje En dan is het weer lol. Leuk. Ja. Maar kan je dat is ook gewoon doortrainen. Heb je een indoor baan? Ja er? hoor, je hebt een wielerbaan in Alkmaar. En je hebt een weer sloot een heb je wielerbaan. En dan ga ik, ik heb een verleden weer een baanfiets gekocht. En dan ga je weer heerlijk op de baan fietsen. Het voordeel van de baan is: en, uh, je hebt nooit regen, je hebt geen viezigheid. Wind. Want ze zeggen wel eens: ja, je moet zo mountainbiken en dergelijke. En je kunt op strand fietsen, je kan hier uh, in Zandvoort heb je een heel mooi mountainbike parcours. Maar dan moet je je fiets weer schoonmaken. En dat uh, door het zand en de sneeuw. Ja, ja, ja. En uh, ja. U hoort het luisteraar: hij is 65, maar hij heeft nog altijd een baan. En, en, een, en een fantastische vrouw, want hij is altijd weg. Hij zit altijd op dat kleine zaaltje. Nee, zadeltje. mevrouw is toevallig mee geweest naar Oostenrijk. Oh, niet toevallig. Nee, nee, nee die ging <laughs> me, nee, nee. Die is mee geweest naar Oostenrijk. Maar na nou, van het weekend ik weer wedstrijd. En ze ah, nee, nee. Het is altijd wel weer gezellig, want in Uithoren dat moet ik zondag fietsen, is het natuurlijk door de binnenstad heen. En dat is natuurlijk ook wel weer gezellig. Ja. Maar die heb het wel hier een beetje gezien. Ja. Die denken, ach, laat maar zitten, ik ga wat anders doen. Je ziet er trouwens niet uit naar je leeftijd. Dankjewel. En dat is ook door het fietsen. Ik hoop het. Nou, eigenlijk probeer ik ook een beetje gezond te leven. Ook, hoor. Dat ja, maar dat wilde ik vragen. We hadden uh, maandag een presentatie van Bayuna. Dat is een, een gezondheidsproduct. Hè? Een energiedrank bijvoorbeeld, waar geen suiker in zit. Die suikers die bijvoorbeeld in Red Bull en zo zitten. Iedereen slikt het, maar dat moet je helemaal niet meer doen. Hè? Nee, nee, die suikers. Suikers is het grootste gevaar op het moment. Dus ik denk dat het nog meer uh, slechter voor je is als vet. En... Uh, ja, die suikers, dat, dat moet je helemaal niet meer nemen. Frisdranken, nou ja, ik heb het net met mijn collega erover gehad. Die drinkt één een, een, een colaatje in de week. Dat is misschien nog veel. Nou, vroeger dronk je liters van die van Dat die ja. ja. Doe je helemaal niet meer. Je, tegenwoordig, je gaat gewoon een beetje meer, veel meer gebalanceerder eten. Veel meer bioproducten. Dat is de hele trend tegenwoordig, maar het is ook veel beter. En veel groenten. En veel, heel veel groenten. Ik heb vier zakken spinazie gehaald van de week. Mevrouw zegt: wat moet je met vier zakken? Maar ja, daar blijft niets van over in die pandes. Ja, ja, ja, heerlijk. Nee, ja, ik, hoorde, ik hoorde trouwens dat wielrenners als ze de kerk uitkomen... dan worden ze ook opgepakt tegenwoordig. Is je dat? Wat zegt hij? Nee. Als wielrenners de kerk uitkomen, zeg maar, op zondag... Eh, dan worden ze ook opgepakt. De kerk uitkomen. Ja, ja, ja. Dan oh. zijn ze bang dat ze gedoopt zijn. Hè? Oh, gedoopt. <laughs> <laughs> ja, zover zo was ik zo. zo Vier klaar. Sjouw, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. doof. goed Schuil. al. <laughs> Wat heb je klaarstaan, Sjouw? Nou, uh, wel meneer de president. Ah, okay, doof. Ja. Ja. Okay, ja. Meneer de president, wel te rusten.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 en de heer van Vrije Westen, meneer de president zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan Die daar ginds bij het gewet zijn omgekomen En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld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 Ja, echt een protestzanger ook in de jaren zestig. Ja. Geweldig. Bauderwein de Groot en hij toert nog steeds. Maar hij wil dat oude repertoire, wat hij, uh, waar dit nummer bijvoorbeeld ook onder valt, wil hij uh, per se niet meer zingen. Hij heeft nu een heel uh, nieuw oeuvre, zeg maar. Uh, wat overigens ook nog steeds uh, garant staat voor volle zalen. Dus wat, wat, wat uh, vinden jullie van Bauderwein nu, zoals hij nu zich uh, manifesteert? Ik vind het heel goed wat hij doet. Oh, okay. Het is natuurlijk al te makkelijk om in je oude hits te blijven hangen... maar hij vernieuwt zich nog steeds en dat vind ik knap. Ja, ja. Vind ik knap. en ook, ook met zijn ja. zo samen En het is een bijzonder aardige vent, want ik ken hem natuurlijk heel goed. Ja. Uh, dus de rust straalt hij uit. Het is uh, heerlijk om mee te werken. Dus uh, nee, voor mij uh, blijft het top. Leuk. Zo'n Plaat ja. trouwens, meneer de president, maakt dan... Uh... Een heleboel los. En terwijl die plaat draait, zitten wij hier in dikke discussies. Maar jullie zijn allemaal betrokken geweest. We zijn allemaal van die 60-jarigen, ja. toch? Ja, ja. eens. Ja, Hans. Uh, uh, nou ja, goed. Inderdaad, meteen kwamen beelden bij mij terug. Ik ben opgepakt door, door de politie, omdat wij natuurlijk riepen: uh, Johnson, uh, moordenaar. Ik was toch ook 16 of zo. En, en ja, hij joeg bommen op. Met kerstmis op Hanoi, dat, dat, dat, dat, dat vonden wij allemaal zo vreselijk. Mijn broer en ik zijn ook opgepakt. En Later hebben we ervan gemaakt dat wij hebben geroepen... Johnson Molenaar, want je mocht niet een bevriend staatshoofd beledigen. En dat was natuurlijk de Amerikaanse president op dat moment. Maar goed, ontspons zich hier een discussie aan tafel. We zijn eigenlijk allemaal een beetje van de jaren zestig. Uh, Mali veld, kernwapens, uh, ja. et cetera. Dat is natuurlijk wel heel erg lang geleden. Maar dat, dat verbindt ons nu eventjes wel ja, hier zeker. aan tafel. Uh, denk, uh, dat is te grappig altijd. Overigens, maar ik kijk op mijn klokje. We hebben nog zes minuten te gaan. Uh, vijf minuten zelfs. Uh, uh, Henny, als jij uh, Leon nog een nummertje gunt, dan moet dat nu okay. gebeuren. Anders dan. dan, dan uh, hebben we daar geen tijd voor? Een klein stukje Pittsburgh en, Live oh. nog doen. En even oh, ja, leuk, en, leuk. en dan nemen we hem hier over met je plaat. Dat is heel leuk. Dat kan ook. Ja, dat is fantastisch. Is een maar, dat, gaat, dat gaat niet, want die staat op mijn iPad. En oh, ze, ze ah, <laughs> Maar in ieder geval, uh, Pittsburgh Live. Klein stukje live. She came riding in to Pittsburgh.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 Well, the smoke tried to surround her But she blew it all away Soon it was a sunny Pittsburgh day The Pittsburgh birds were singing When I met her there Asked her if my lonely life she'd share She thought for a moment She smiled and said, oh no Not here in Pittsburgh If we are to be married It's to Albuquerque that we gonna go Now the Pittsburgh birds are singing On an Albuquerque plain And now we think of Pittsburgh in the rain, in the rain, mm, in the rain, in the rain. Had been alive and Pittsburgh seemed the only place to fly. Deze heerlijke klanken van uh, Pittsburgh in the Rain van uh, onze gast Leon de Graaf. Samen met Ron Smit en meneer Wolfs. Uh, en natuurlijk Henny Ruckert. Meneer, uh, ja, meneer Ja, meneer Wolfs moet ik zeggen, als kijk ik plat. <laughs> Kenny, ik geef jou het laatste woord. Ja, morgen allemaal naar IJmuiden. IJmuiden-Zandvoort voor de eerste competitiewedstrijd van onze Zandvoortse voetballers. Zondag of naar Amsterdam, AFC, HFC of lekker voor de televisie zitten. De wedstrijd wordt live uitgezonden. Dat is me wat, hè? Goed. Ballend, goed. jongens. Goed. Mooi. Ja. En een klassieker om niet te missen, natuurlijk. En, en autorijst uh... auto zondag, hè, ook. Ja, en jij gaat fietsen. Zondige uh, fietsen weer, ja. Wat ga jij? Is dat... ja, waar, waar is het ook alweer? De Ronde van Uithoorn. Ik wil ja. de Ronde van Uithoorn. Ja. Door de binnenstad van Uithoorn heen. Mooi, Gezellig. man. Reporters mee? Ja. Uh, ik hoop het. Langs de Amstel. Langs de Almestol stukken, ja. ja. Top. Hoi, Hans, wat ga jij doen? Uh, ik ga mijn stand, strandtent afbreken, helaas. Geen voetbal voor jou? En, uh, misschien een wedstrijdje fluiten, maar ik moet die strandtent afbreken. Dat moet van de gemeente. Alles mm. moet weg. Nee. En jij? John? Ik Ofwel. denk dat ik uh, HFC ga volgen. Mooi man. Ja, zeker. wat ga jij doen? Uh, ik uh, ga morgen verslag maken van de Jaarmarkt in Bloemendaal. De, er ja. is uh, Jaarmarkt en daar is ook muziek natuurlijk. Maar er zijn ook vooral allerlei kraampjes en goede doelen. En, uh, nou, dat is voor mij een uitdaging weer met mijn fotocamera om daar op pad te gaan. En, uh, een leuk verslag te maken op bloemendaal.niels.nl Want ik ben sinds kort ben ik redacteur in Bloemendaal van een landelijke uh, nieuwsorganisatie. Dus, uh, nou, ja, daar, daar, daar, daar leef ik nu voor. Wat een beroemdheden vandaag. Ja. Hè? Charles Duif, Leon de Graaf, Hans Wolf, Ron Smid. Dames en heren, dit was de Watertoren Sport. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.